De week is weer er midden. Het is woensdagavond, 8 uur, tijd voor jazz-tournee, generaal. En bij het begintune van uh, Johnny Lytle begint op een gegeven moment Winton Kelly piano te spelen. En dat is een hele mooie solo, maar die hebben we al heel vaak gehoord. En toen dacht ik: laten we het programma weer eens beginnen met Winton Kelly, maar dan een andere track um, van zijn LP-album uit 1959, Kelly Blue, dat hij maakte ten tijde van uh, Kind of Blue van Miles Davis. Ehm. Um, Zocht hij een aantal muzikanten om zich heen die ook in de ritmesectie van Kind of Blue zaten. Zoals Jimmy Cobb op drums, Paul Chambers op bas, en hij zelf natuurlijk op piano. Zocht hij een aantal mensen om zich heen daarnaast die ook konden blazen. En wat dacht je van Ned Adderley op cornet en Benny Golson op tenorsax? Um, luister en geniet van. Keep it moving. Zo, en jullie werden bij het openingsnummer van de negende jazz-tournee-generaal verwend op solo's van volgens um, Wynton Kelly natuurlijk zelf op piano, de leider van, dit, uh, van deze opname. Uh, Benny Golson op de Noorsax, Ned Adderley op Cornet en Bobby Jaspar op fluit. Onze eigen Bobby Jaspar. En als Belgen iets goed doen, dan noemen wij Nederlanders het gewoon onze eigen Belgen, toch? Dat mag. De, vind ik. Zijn ik wel. Vind ik wel. Een goede buren. Uh, Bobby Jasper, natuurlijk op fluit. Um, een heerlijke opname met 59. Keep it moving. Um, het volgende is iets totaal anders. Het volgende nummer werd in 1990 een cult hit op diverse world music festivals. Uh, de originele versie van de in Punjab Pakistan geboren zanger werd... Uh, Even flink uitgekleed in deze versie. En wel door de mannen van Massive Attack. En dat pakt hier uh, eigenlijk heel goed uit. Ik ben normaal niet altijd een voorstander van remixen. Maar soms kan dat heel goed uitpakken. Um dus het gevolg is een mooie, sobere begeleiding, waardoor de giga-intense zang van Nusrat Fateh Ali Khan, want daar heb ik het over, prachtig klagend eruit springt. Uh, Nusrat is uh, helaas niet meer onder ons, want hij overleed in 1997 op 49-jarige leeftijd. Luister, geniet en huiver van Nusrat Fateh Ali Khan in Mast Mast. En de verwennerij bij Jazz Tournee-Generaal gaat verder. Um, we gaan een nummertje vocalise doen. Jeetje, wat is dat? Vocalise. Nou, uh, hoe ga ik dat uitleggen? Het is een, zeg maar een vorm van zang waarbij geen woorden, uh, maar klanken worden gezongen. Um, zeg maar een instrument nagevoerd wordt. Je zou dus kunnen zeggen een soort van jabber. Uh, uh, ja, ja. een soort verzonnen taal. Een soort ver verzonnen taal. Ja, ja, ja, maar er wordt echt geprobeerd een instrument te benaderen met een oh, zangstem. Okay. Dus heel anders dan sketten Dat is toch meer op het ritme, op de tel. Precies. En vocalies uh, wijkt, daar, wijkt daar enigszins van af. Um, even kijken. Moeten we nog iets vertellen over dit nummer? Ja, wie zingt het? Babs González. Babs González en het orchestra nog wel uit 1949. Um, Babs González was helemaal geen geweldige zanger, maar omdat hij zich nou juist die techniek van vocalise had toegeëigend. Het is uh, helemaal nieuw trouwens. Zo. Ja, het is, een, het, is een, het is een... Het is een dingetje dat is ontstaan in de bebop-tijd. Dus dan hebben we het echt over uh, na nou, de Tweede Wereldoorlog, 1944. Nou, 1945. Een beetje populair gemaakt, ook door uh, John Hendricks... Uh, uh, onder andere Hendrix, Lambert en Ross waren daar heel goed in. Eddie Jefferson is er goed in okay, geweest. Ja. En uh, Babs González was eigenlijk een... Uh, het is eigenlijk een soort cultfiguur geworden... omdat hij uh, uh, toen met zijn beperkte uh, stembereik hier heel goed in was... Um, en niet de mensen spelen mee op dit nummer. Benny Green op sax, J.J. Nee, sorry, Benny Green natuurlijk op trombone, J.J. Johnson ook. Uh, Julius Watkins op horen en Sonny Rollins op tenor sax. Luister naar Capitalizing uit 1949. Loop Poo-per-ini, blah-pa. A million belly say, you know, you look a blue, we be ba. Loop-ba-doo-boo, pooperini, blah-pa. Blah. Loop-ba-doo-boo, pooperini, blah-pa. Blah. Ameli beli segni degli Luke Blue we be ba La daba La baby u ba da ba u ba hip ba hip du doo bada ba doo. ba ba ba ba da ba u ba ba ba la ba ba ba amla da ba ba da ba hip la ba bibli la ba da ba la ba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 拉拉拉 Haha, heerlijk. Echt ongelooflijk man. <laughs> Ik zit nou te denken, John, hij was dus inderdaad bandleider ook hè, van zijn orchestra. Ja, uh, ja. Dan kan ik me inderdaad ook wel eens voorstellen dat uh, die ene solist denkt van... Goh, dat begint hij weer zeg, met zijn... Ja, ja goed. Als je, je kunt geen, je kunt geen, geen trompet uh, spelen of geen, geen sax blazen. Dan, maar je hebt wel gevoel voor ritme en melodie. Ja. En, um, nee, Ik bedoel, zijn bevlogenheid, uh, die motor die is eigenlijk constant in overdrive, lijkt het wel. Ja, ja hij moet, de man ja. moest het ook vooral van zijn enthousiasme hebben. En ja. hij brengt dat ook uh, duidelijk over, eigenlijk in al zijn opnames wel. Uh -huh. En uh, daarom vond ik het leuk om een keertje een stukje vocalise te laten ja, horen. Heel mooi, heel mooi. We blijven in het vocale bereik. Um, en wel met de allergrootste mannelijke fadozanger die Lissabon heeft voortgebracht. En dan heb ik het over Alfredo Marzenero... Uh, de man werd ergens uh, eind 18, zoveel geboren, leefde sigarettenrokend. Uh, toch nog tot zijn 91ste jarig, uh, jarige leeftijd. Um, en dat is toch wel opmerkelijk. Hij overleed in 1982. Uh, en het was echt een stevige kettingroker. Uh, hij maakte ook opnames met uh, Amalia Rodriguez... die toch wel beschouwd wordt als de uh, grote, zeg maar de Miles Davis van de Fado... Um, dat is mooi en we kennen het nu. Ja, Faro uh, is eigenlijk een soort, een soort genre dat toch altijd wel enigszins populair en af en toe is een een een, ja, een, een... nekkerman zou inderdaad al gauw zeggen. Kom naar het land van de Faro en dan hebben ze het al over Portugal bijvoorbeeld. Ja, precies. Hè? Terwijl ja. Brazilië kent het natuurlijk ook en uh, zoveel andere landen meer. Ja, maar de originele Faro komt eigenlijk maar uit twee steden. Dat is Lissabon en de studentenfado uit Porto. En... De Studentenfado noem je dat? Ja, ja. Uh, ah. het, het mannetje van Sandman. Het, het, het, het, het logo van Sandman de man, dat ja, is eigenlijk de man met de cape? De man met de cape. Uh, Wij dachten vroeger altijd dat het een soort slechte uitgevoerde zorro was. Maar het ja. is gewoon een, een student van de universiteit van Coimbra. Ah, okay. en, uh, oh, ik zei toen straks Porto. Nee, ik moest Coimbra. Coimbra, ik. Coimbra. Okay. Uh, een student uit Coimbra. En dat en Coimbra en Lissabon zijn eigenlijk de steden waar uh, Faro thuis hoort. En de studenten Faro dat zijn toch meer serenades. En uh, die gaan dan over uh, onverlangde liefde. En de, de Lissabonese Faro gaat dan vaak wat dieper... En uh, dan zit je toch echt meer in het uh, bluesbereik van de Portugese volksmuziek. Met zakdoeken binnen handbereik waarschijnlijk. Met vaak, zakdoeken, en ja. En dan heb je nog de eigenaardigheid dat die portugezen die zijn natuurlijk niet al te snel en al te hip en zo. En die, die halen dan ook nog eens een keer een bepaalde troost uit al die triestheid en melancholie. Uh, een gevoel dat ze met show omschrijven. Uh, om Geist ongelijk. Ja. ja, ze hebben groot gelijk. Kijk maar eens uh, je hele leven lang naar die zee. En eet maar eens hele, hele jaar, dag. Maar de hele jaar. Of hele is... jaar door, bak jou. En, uh. Het is ook een, een, een, een, een legitieme collectiviteit, zeg maar, waarmee de Portugezen zich volgens mij heel aangenaam uh, overeind houden. Nou ja, zeker als het uh, uh, van onderaf komt, als het maar niet top-down geregeld wordt van onderaf vanaf, uh, vanaf uh, het, de arme bevolking. Ja. Um, genoeg geluld over Faro. ga luisteren naar een van de grootste vertolkers, ik zei het al, Alfredo Marcenero met Faro Larangera. Depois de beijar-me, a boca purpurina, o nome ali gravei, o teu nome Maria, depois de te beijar-me, a boca purpurina, o nome ali gravei, o teu nome Maria. Em vontade. Bem, com arte e jeito, ao circundar de novo, a minha mão gravou. Esculpe-lhe uma data e o trabalho feito, como o selo de amor no tronco lá ficou. Esculpe-lhe uma data e o trabalho feito como o selo de amor no tronco lá ficou mas num rugoso tronco eu vejo com saudade o símbolo do amor que em tempos nos uniu cadeia de ilusões da nossa mocidade que o tempo Enforjou e que depois partiu, cadeia de ilusões da nossa mocidade que o tempo Enforjou e que depois partiu, e a linda laranjeira, a Tem a cor da esperança, a cor das esmeraldas. Vão as noivas colher as simbólicas flores para tecer num no sonho as virginais grinaldas. Vão as noivas colher as simbólicas flores para tecer num no sonho. Ja, dan kon je dan toch maar eens een keer verstaan waar de man over zong is echt niet te volgen. Nee, volgens mij moet je al een tent hebben opgeslagen in Coimbra, denk ik. Voor de lengte van 14 jaar. Maar volgens mij is spreek je Spaans of Italiaans of zo, Portugees. Er is geen enkel vergelijk, hè? Ik bedoel... Nee, ja, Braziliaans, maar dat is ook niet te volgen. Nee, nee, nee, nee. Ja, je hebt natuurlijk wel een aantal woorden waaruit je wel kunt opmaken dat het bijvoorbeeld dat of dat betekent. Ja. Dat poinje, kienje, zin. bedoel... Ja, ik Kom ik het... hem even af en het bocht te geven. Spezienz, uh, Kershoy was <laughs> bijna in 1981 ongeveer. Hoe oud was hij? Hij is, hij is uh, in 1982 overleden. To was nog 1982. En hij werd 91 jaar. To beheerskijns was in 91. En dit was een opname uit de jaren 50. De eerste opname in de jaren 50. Oké, okay, en nu optieven. We gaan door met uh, Oliver Nelson. En dan gaan we uh, luisteren naar uh, een stukje uit zijn Jazz Hatton Suite... Uh, uit 1967 en bij Oliver Nelson loop je dan al gauw uh, het risico dat het erg bombastisch wordt. Maar wat is er mis met goede bombastische muziek als het inderdaad goed is? Uh, de man werd natuurlijk wereldberoemd door uh, Stolen Moments uh, van uh, uh, Blues in the Abstract Truth. Maar dit is ook een hele aardige uit, uh, wat zullen we zeggen, 1967. A Typical Day in New York. Was jij een, een, een man in je jeugd of een harmonieman? Um, ja, dat is eigenlijk iets waar ik niet zo heel graag over spreek. Maar ik heb wel geprobeerd zo'n toeter aan mijn gezicht te zetten, maar ik had echt nul talent. Moest je, mocht je, had je er ik, zin nee, in? Nee, ik vond het heel leuk. We hadden een, een soort tamboerskorps en uh, daar bliezen mensen op. Een soort trombone zonder ventiel- of schuifmogelijkheid. Uh, uh... Even denken, dat kan van alles zijn. Een, <laughs> <laughs> een trombone. Iets zonder... waar de Romeinen ook op blazen, okay. waar zo'n vlakketje aan hing. Zo'n ding. Een, een, een, dat zou een piston, ja, nou ja. Of cornet is het dan volgens mij. Nee, maar. dat was echt nee? een enorm apparaat, man. Okay. Dat was heel lang. Ja. ja, en ik vond het wel stoer om aan mee te lopen. En ik kan me herinneren dat ik twee keer had mee mogen lopen, maar ik mocht dat ding alleen maar laten rusten op mijn knie en dan heen en weer marcheren met dat. Ding. <laughs> Welk een teleurstelling. Welk een teleurstelling. Ja. John Kamstra heeft nul muzikale talenten. Nee, maar de... dit, dit, dit bruggetje was er inderdaad even. Omdat we aan het mijmeren waren, gekscherend. En eigenlijk is het nog niet eens gekscherend, want dit stuk wat we zojuist hoorden, dat is eigenlijk dat zou je dus inderdaad best op een con concours, een betere concours eh, zouden. De plaatselijke Mahatamaman uh, Motorclub <laughs> komt voorbij. Die hebben waarschijnlijk een afspraak met de MVVF-site, of de G-site misschien. Ik weet het niet. Hopelijk niet hiervoor, of net wel. Nee, nee, dat heeft niks met jazz te maken. Nee, dat soort dingen, nee, nee. vind ik ook niet. Maar uh, dat het een nee. stuk is wat je inderdaad uh, door de uh, betere harmonie op de grotere concoursen gebracht Van Voor mij zou dat zo een kerkraden op, uh, op de dat, het WMC oh, het, of Ja, het WMC. Zo. Ja. Dat, zou, dat zou zo uitgevoerd kunnen worden volgens ja. mij. Alleen, ja, je hoort zo weinig jazz op die uh, dingen. Het zijn toch vaak de wat serieuzere klassieke stukken. Ja, alsof, het dit niet, alsof dit niet klassiek is, het is bijna symfonisch. Fantastisch. Ja. En het, uh, ja, het verbeeldt volgens mij uh, heel goed de hectiek van een uh, metropool, wat New York toch is. Mm -hmm. mm -hmm. Laten wij doorgaan. Van mij mag je. Ja? Het zal misschien een verrassing zijn, maar daar komt Kamstra weer uh, met een nummertje van Toets Tielemans. En uh, uh, nee, nu eens geen mondharmonica, maar gewoon Toets op gitaar die meefluit, unisono met zijn solo's. En een ijzersterk proevende eigen compositie uit 1961 van zijn LP Jazz pour Flirtaire. Van Toets tielemans uit 1961. Heerlijk. Um, de volgende trompetist. Werd in 1962 geboren. En dat is een uitstekend bouwjaar, want dat is ook het bouwjaar waarin uw DJ geboren werd. Um, ja, en ik zou het in mijn agenda omschrijven, voor de 19, kalender 1962, 1962, goed bouwjaar. Okay. Hij werd uh, uh, geboren uh, als jeugdvriend eigenlijk. Hij werd een jeugdvriend van Winter Marsalis. Uh, die ook trompet speelde. En toen de Marsalis uh, in 1982 de Jazz Messengers van Art Blakey ging verlaten. Noemde hij als uh, Terence Blanchard uh, uh, als een buitengewoon goede opvolger. En Art Blakey is daarin, heeft daarin mee ingestemd. Um, blijft Winter Marsalis tegenwoordig echt... Echt wel steken in een soort uh, muzikale aanpak van oude jazz. Um, daar probeert Terence Blanchard toch altijd wat nieuwe dingetjes te proberen. Uh, het volgende nummer um, komt van een CD geproduceerd door Herbie Hancock, die ook uh, maar meteen de piano-partijen voor zijn rekening nam. Uh, het komt van een van zijn sterkste CD's, vind ik, Flow uit 2005, Benny's Tune. met Benny's Tune. Het volgende nummer is van Ted Dameron... and his orchestra uit 1949. En dan zitten we weer midden in de bebop-hoos. Um, Dameron was naast pianist... een van de belangrijkste componisten en arrangeurs... uit het uh, bebop-tijdperk. En jullie gaan luisteren naar een uh, eigen nummer... gespeeld door zijn eigen orkest... met daarin op trompet niemand minder dan Fats Navarro. Hier is Sid's Delight. Okay, ik zit te denken, dat is wel een hele prettige vuurdorp voor, eh, dan kan ik, ik mag natuurlijk lezen, Vidal op percussie. <laughs> Het is echt de muppet van de show en, geweest. En he? Diego Ibarra, die doet ook mee. Oké, okay, maar die, die had volgens mij zijn debuut die avond, leek ik ja, dat had er echt veel lol in. Je moet je voorstellen in die tijd, deze Gillespie die kwam uh, met Manteca en A Night in Tunisia, waarin nogal wat percussie uh, uh, voorkwam. Uh, Dizzy was eigenlijk de eerste die uh, die, die Cubaanse en Latijns-Amerikaanse invloeden in de Bibel probeerde te integreren. En hier hoor je dat het eigenlijk een beetje mislukt. Want uh, ja, uh, Diego Ibarra en Vidal Bolado op percussie proberen zomaar uh, accenten te leggen daar waar grootheden als Fats Navarro, Sahib Shihab, Cecil Payne en Dexter Gordon niet uh, opgeretend houden. Nee, nee, en Kenny Clark wordt zelfs een beetje op drums uh, in de achterhoek geduwd. Ja. Ik vind het een, een, een buitengewoon opmerkelijk nummer. Oh. Het is heel, heel gestructureerd en die twee jongens op percussie, die knallen er lekker doorheen en zo hoort jazz toch ook eigenlijk. Zouden ze dus een contract gekregen hebben, denk je? Ik na, heb, na die ja, avond? Ik heb heel weinig nog gehoord van Diego Ibarra en Vidal Bolado. Ja, oh, oké. Okay. Nou, nee, ik ook niet. Nee, waarschijnlijk zijn ze met z'n tweeën begonnen. Ja, <laughs> We gaan we gaan door met uh, het volgende nummer. Uh, dat is iets apart. We gaan naar Wojciech Karolak. Wojciech Karolak um, is een Pool. Um, een nummer uit 1985, dus nog uh, voordat uh, De Muur viel. Um, werd uh, een belangrijk album opgenomen in Polen. Uh, Time Killers heette dat uh, album. En Karolak, uh, de organist, zegt van zichzelf dat hij uh, weliswaar in 1939 geboren werd in Polen. Maar hij werd eigenlijk geboren als een Amerikaanse jazzmuzikant... die per ongeluk achter het ijzeren gordijn ter wereld kwam. Zo beschouwde hij zichzelf. En wanneer grootheden als Ray Charles en Annie Ross en zo Polen bezochten... dan uh, mocht Karolak met zijn trio stevast optreden als uh, begeleider. Het is een van de meest gewaardeerde jazzmuzikanten uit Polen. Um, en hij leeft daar nog steeds. Uh, een opmerkelijk nummer uh, uit het midden van de jaren 80. Uit het voormalige Oostblok, Wojciech Karolok met State Train. ZE We'll Zo, daar lag hij dan. Wojciech Karolak, Stay Train, 1985, heerlijk gedateerd. Um, en we zijn uh, aan het eind gekomen van het eerste uur van Jazz Tournee Generaal. Jullie gaan zo dadelijk luisteren naar het nieuws. En um, ik hoop jullie weer te mogen begroeten na het nieuws in het tweede uur. Tot zo!